De gestart. Mariet Krol met het NOS Journaal. Drie jaar na de zwaarste aardbevingen in Groningen is er nog steeds veel onduidelijk over de risico's van gaswinning. Dat zeggen drie onafhankelijke deskundigen na het lezen van de laatste onderzoeken. Ook na het besluit van minister Kamp om minder gas te gaan winnen, is het risico op een zware beving nog altijd aanwezig, zeggen de drie. Het onderzoek dat gedaan wordt is nog steeds niet onafhankelijk genoeg en veel onderzoeksvragen worden niet gesteld, vinden de drie experts. Mannen met uitgezaaide prostaatkanker moeten naast hormoontherapie ook meteen chemotherapie krijgen. Daardoor hebben ze een grotere kans op overleving. Blijkt uit twee nieuwe medische studies. Na vier jaar is de overlevingskans met 9% gestegen. Jaarlijks krijgen zo'n 11.000 mannen prostaatkanker. Bij 2000 van hen is de kanker al uitgezaaid op het moment van de diagnose. De aardverschuiving in China, waarbij vorige week mogelijk 70 mensen om het leven kwamen, was het gevolg van menselijke fouten. In de plaats Shenzhen zakte een grote berg bouwafval en zand in nadat het had geregend. In een verklaring staat dat de veiligheidsregels op het bouwterrein zijn overtreden en dat de verantwoordelijken zullen worden gestraft. Het is de warmste kerst ooit. Gisteravond steeg het kwik in de beeld tot bijna 14 graden, ruim boven het oude record voor eerste kerstdag van 12,8. Voor tweede kerstdag stond het record op 12,1 en dat is nu al gesneuveld, omdat het in de beeld de hele nacht boven de 13 graden is gebleven. En dat is warmer dan een gemiddelde zomernacht. Een Uruguayaanse voetbalbestuurder heeft toegegeven dat hij schuldig is aan corruptie. Eugenio Figueredo, oud voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond en vicevoorzitter van de FIFA, heeft miljoenen aan steekpenningen aangenomen. De 83-jarige Figueredo is door Zwitserland uitgeleverd aan Uruguay... en legde in zijn eigen land meteen een bekentenis af. Het weer. Het wordt een droge dag met eerst veel bewolking... maar later ook wat zon, met ongeveer 14 graden erg zacht. Ook morgen en maandag droog, zacht, maar vanaf dinsdag wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort heeft, het. Het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. Here we gaan beginnen. Ja. we dit is een uh, belangrijk moment. Good morning! Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit oh, moment. Echt geweldig. Het is echt fantastisch gewoon. This is Christmas. Ja hoor, het is kerst, dames en heren. Wat, man. Ik pas even de muziek aan. Ik sta of op uh, kerstochtend is het toch altijd een beetje rustig bijkomen. Niet te wild. Dus ik heb de muziek aangepast. Het is de tweede kerstdag. Welkom op deze gewone zaterdag voor ons. Wij doen gewoon een radioprogramma. Wij zitten hier gewoon voor u alle plaatjes van elkaar te praten. Informatie aan u te verstrekken. Daar zijn we echt helemaal niet te beroerd voor. Goedemorgen, Jolande. Heeft wel moeite met de kerstmis. Goedemorgen. Oh, ja, mijn kerstmis en, en die koptelefoon samen is een moeilijke combi. Ja, dat is, dat, misschien. Ja, ik heb hem ook afgedaan. Dat is, uh, misschien <lacht> ja. zo nog even voor de show. Doe hem nog even op. Maar, uh... Ja, we hebben een prachtige kerstochtendfoto uh, gemaakt. Nee. Wij zullen ze altijd wachten weer even op de jeugdafdeling. Ja. Die, die is toch wel van plan te komen hè, vandaag? Ja, nou, misschien zitten we weer bij die flat met al die leuke meisjes. Oh ja, ja, ja, ja. dat zou wel kunnen. Allemaal komen kijken hoe, uh, hoe die eruit ziet. Ja, nou het jaar gaan we afsluiten. Vandaag natuurlijk volgende week is het alweer 2016. Ja, dan zitten we hier op 2 januari en dan zijn we er ook. Dan zijn we er ook gewoon, helemaal geen punt. En uh, heb je de kersttoespraak van onze eigen Willem-Alexander nog gehoord? Nee, jij wel. Ik heb eigenlijk nog wel één ding eraan van onthouden, dat is dit. Hoe we onze angst niet weg te stoppen of ontkennen. Oeh, oh, Angst zegt, pas op. Oké, okay, nou, ik pas op aankomen. Ja. Nou, nou. Nee, er was wel heel veel vrijheid zat, er, zat erin en hij uh, noemde dan heel vaak toch dat we de Tweede Wereldoorlog hadden er weer bij en dat we toch ook wel open moeten staan voor de vluchtelingen. hoewel de vluchtelingen hij ook niet erg noemde. Oh, hij mocht het woord dus, nog niet zeggen? Nee, dat heeft hij ook niet gedaan. Oh, maar okay. goed, tussen de regels door hoorde je natuurlijk wel waar hij precies over had. Dat we toch open moeten staan voor anderen en uh, de anderen ook een, een vrijheid moeten gunnen. Ja, nou dat, zeker. Dat is ook zeker dat doen we ook, toch? Ja, ja. zeker. En uh, hoe is je de eerste kerstdag, uh, hoe is je iets doorgekomen? Heb je nog iets spannends gedaan? Ja, ik heb nog een paar bolletjes in mijn tuin geplant. Ja. Het weer was er warm genoeg voor. Okay, en je... daarna begon het te regenen. Dus ik had echt wel van, yes, Fink, ze zitten erin. Ah, het was een heerlijke dag ook, hè, gister. Ja, nou ja, gistermiddag. En toen wilde we gaan wandelen. En toen regende het. Ik heb gisteren gewoon nog even hey. in de tuin, tuin gewerkt. Goedemorgen. Hij Ayo. is er, hoor. Hij is is sluit er. het nog even aan. Het hele team uh, sluit vandaag uh, het jaar ja. af. Dan pak je ja. even snel een koptelefoon. Nee, ik heb gisteren nog even in de tuin gewerkt. Ik zag wel wat bewoners voor het raam staan kijken. Ik zei van, nou zeg, ik moet dat nou zo nodig op eerste kerstdag. Moet dat die plank nou allemaal. echt afgezagen worden? kan je daar echt niet mee wachten. Doe dat ieder geval op tweede kerstdag. Nee, ik had er zo zien en het was lekker weer. Je zou net zien dat vandaag het rot weer is. Dus ik denk, dat doe ik gewoon vandaan. En wat heeft u gedaan de eerste kerstdag? Um, gegeten. Gegeten. Alleen maar. Alleen toch? Ja. Leed, Je nieuwe voornemen was er ook, gewoon, gewoon, het gewoon... Ik, ik ga het nu nog even goed afsluiten. Ja, precies. Nou ja, nieuwjaar gaan we... Gaan we helemaal gezond doen. Ja? Dus nu gaan we het even goed afsluiten. Oké, okay, ik zie het. Okay. Dat, dat well. heeft er ook zin in gewoon om het te doen. Je hebt er ook om gewoon uh, echt gezond te gaan leven. Ja. ja. ja. Nou, ik vind het een goed idee. Nou, nou, eigenlijk om te eten, maar ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dat mag nu nog allemaal nog vrij eten. Dus dat straks natuurlijk allemaal aan banden wordt gelegd. In de 2020 schat ik zo. Goed, kerst, dan kerstmuziek. Big And Christmas time is here again. Toch viel het op dit jaar dat er best wel heel veel leuke kerstplaatjes waren. En zijn. Je denkt van, iedereen blijft altijd een beetje hangen aan Wem. Ik draai hem al jaren in dit ik denk, nee, ik ben er wel klaar mee. Maar toen heb ik een beetje gegoogeld. En ook op de andere radio's, die hoor je heel vaak toch nog wel leuke kerstplaatjes. En dit was er eentje van natuurlijk, van Christmastime, van Rugby. Dat is een Nederlands beentje, dat wisten we allemaal oh, ook al. Rigby. ja. We Rigby. Zijn voor Rigby, hè? Ja. Voor Rigby, voor Rigby. Goed, het uh, is vandaag de tweede kerstdag. En uh, ja, dan lees je altijd een beetje in wat er allemaal gebeurt op de tweede, tweede kerstdag. En toevallig heb ik ook op de eerste kerstdag nog wat zitten lezen. En ik stel me niet bijvoorbeeld, Martin Gauss is op de eerste kerstdag jarig. Oh, nee, Martin nee. Gauss. Ja. Niet, linken, niet linken. <laughs> lekker, niet oh, lekker. Wat is dat lekker? Lekker leken. Zo'n jingle die je <laughs> elke keer hoort bij een radio John. Wat is dat lekker? Niet lekker. En uh, wie was er dan nog meer jarig? Uh, Armin van Buuren was ook jarig gisteren. Ah. Er waren best nog wel veel mensen, uh, andere mensen ook jarig hoor. Kerst is het is wel speciaal, een speciaal moment. Ja, speciaal. En vandaag zijn er ook een aantal mensen jarig. Dat, uh... Lijkt me helemaal niet leuk om een kerst, kerst kerstdag jarig te zijn. Nee, mij ook niet. Nee. Ja, ik, ik was geleden, uh, uh, raakte met iemand in gesprek en die was, um, wat was het, uh, 5 december jarig. En zijn vrouw was ook 5 december jarig. Oh, dat, dat, En zijn dat... kinderen waren ergens in november jarig. Oh, dat, is in jammer, november. dat hadden ze vast moeten houden, die 5 december. Ja. In uh, ieder geval, iedereen was binnen twee maanden jarig. En zelfs twee mensen op dezelfde dag. Ik denk ja, jezus, dat lijkt me echt vreselijk, gewoon, weet je wel. Echt, uh, alles, alles in twee maanden, de rest van het jaar geen bezoek. Zoiets komt het op neer. Nou, ik zie iedereen druk uh, zich uh, aan het inlezen We zijn voor het, het ruimte. Ja, ik zie hier in Amerika top, de topman ja? van de winkelketen, Quick Check, nooit van gehoord. Ja? Werkt al 40 jaar tijdens de kerstdagen... Uh, altijd in een van de vestingen van het bedrijf. Is het traditie geworden van Mike Murphy? Want hij heeft ook het gevoel dat hij zou moeten werken. En dan ging ik vrijdag dus al tijdens zijn vijf uur durende dienst aan de slag. En hij heeft gewoon op kerstochtend, gaat hij gewoon overal gaat hij naar, uh, aan de gang? Oh, In al die, al die winkels. Ik denk, nou ja. Goed voorbeeld. Ja, en maar... dan, gaat hij ook, dan gaat hij ook schoonmaken. Ja. Echt het werk wat hij normaal niet doet. Hè? En hij eh, draait dan vijf uur, terwijl de normale mensen die daar werken op, op kerst, die draaien maar vier uur. Oké, okay, ja. Ja dat, ja, dat is wel... Uh, ja, een goed voorbeeld. Ja. Ik vind je wel uh, hard voor de zaak, hè? Ik dat moet uh, zeggen dat ik zelf uh, in de zorg werk. En ik werk zelf op een woonvorm. En dan werk ik ook altijd op kerst. Of je werkt met autonie, of je werkt met kerst. Altijd een apart sfeertje altijd. Ja. Je, ja, je krijgt dubbel betaald. Dat is dan ook wel... Oh, oh, nee. Okay, ja, jullie, Ja, nee. Jij, jij krijgt natuurlijk niet betaald. Nee, ik doe het vrijwillig. Uh, ja. Het is gewoon mijn roeping. Ja, het is wel, wel dankbaar werk. Ja, nou weet ik het wel. Hou en, je ja, maar we krijgen vandaag dubbel inderdaad. Ja, ja, ja ik krijgen we dubbel. En vandaag dubbel allemaal. Uh, we hebben een heerlijk kerstontbijt hier, hè? Terecht. Ja. en uh, kerststol. Uh, ik heb benieuwd wat onze bakker mee heeft genomen. Ja, nou ja. In, M <h slamming> in mijn, mijn haast ben ik alles vergeten <laughs> oh, thuis vergeten. <hires> oh, wat zonde. Nou, dan moet je het zelf al wel opwezen. Gemiste Ja, precies. Gemiste ja. kans. Uh, Nieuwjaarsdag of 2 januari in kans. Blockparty heeft een nieuwe single. And that's good news. no My tells me that my is Too long drifting in an ocean It's okay You just need faith We're looking for answers In the wrong place But how do I tell him that There's something missing And I don't got no substance Since you've gone Every day I go down To the water and I praise him That way Oh, lose and try John, but now I find them at the bottom of this shot glass. Every day I go down to the water and I pray, since you let me that way. Oh Lord, I'm trying to keep my sights on the good news, it's in my heart. Tijd weer ZFM. En dan nu, Toen waar Met Wilco, Marcus en Jolande. Ja! Yeah! I just love the kind of woman who can walk over a man. I mean like a goddamn marching band. She says like a to be Tweede kerstdag. Goedemorgen. Bent u al wakker? Ben je vroeg wakker zeg? Moet je ergens zo toe of zo? Naar die verplichte familiedingen. Oh ja. Vandaag ook? Ik moet wel zeggen, als je ouder wordt, vind je het toch leuk voor een gegeven moment ook. Je, het was best, best, best gezellig gisteren eigenlijk bij mijn ouders. Normaal is het altijd een beetje verplichting? Dat je denkt, ja, ja het moet een beetje, weet je wel. En elk jaar denk je, moet het niet anders? Een gegeven moment dan, ja, het is toch wel weer leuk. En het wordt steeds leuker als je ouder wordt. En misschien komt het maar ook ik... wel dat je er boven, boven je vijftigste komt. En dan ga je ook steeds meer over vroeger praten. En dan, Zeg maar, Dan zit je met mensen te praten over vroeger. Oh, dat is ik allemaal, vergeten. joh, wat leuk. En dat, oh. vinden, je, en dat vinden je kinderen leuk allemaal dat <laughs> jullie dat doen. Oh, geweldig. Ja, dat was vroeger echt helemaal niet leuk. Ja, ik vind het van wel. Nou, ja, ik vind het wel grappig eigenlijk. Ik vind, sommige dingen ben ik helemaal vreemd. Ik ben altijd degene die denkt van, nou kom, door, weet je. We gaan, hoppa, activiteit en door. Maar het is ook wel leuk om terug te grijpen. Ja. ja ik, nee. ik zie dat niet iedereen in mijn weten is dus hier nee. in de studio. Hebben we zo van, Nee hoor, het zit allemaal wel goed te het verleden. Nee, ik vind het zo niet. Uit het verleden kan je heel veel leren voor de toekomst. Dat is waar. Ja, dat wel is waar. Okay. Nou, oké, okay, we gaan door, dames ja. en heren. Waar hebben we het nu over dan? Ja, dat het zo'n mooie witte kerst is. Uh, ja, ik kreeg foto's van Jost, onze daar in Nieuw-Zeeland. Daar is het gewoon zomer, hè? Ja. Ik kan me herinneren, nou. in 2000 was ik in Australië. Van 1999 naar 2000. En dat was het ook gewoon zomer. Dan lag je de tweede kerstdag op het strand. Heerlijk. Maar daar hebben ze wel kerstversiering. In de vorm van sneeuwmannen en kerstbomen. En, en, en een die? Ja, dat soort dingen. Ze hebben ah, ja. allerlei kerst- en sneeuwdingen. Dat is wel apart. Ja, het was vannacht 13 graden. Ik de weet het. niet. Hier. Ja, het was heerlijk. Heerlijk warm gewoon. Ik kan er wel aan wennen. Het ja. is natuurlijk niet meer zoals vroeger. Maar ja, ja goed. Ach, alles verandert. Toch? Ja. Alles verandert, absoluut. Alles verandert. Dan praat je gewoon. Maar, vroeger is het ook wel leuk. Zoals je ziet, we hebben gezongen van de week... Ja, oh, de uh, Charles Dickens. Uh, oh, je ziet er leuk uit. <laughs> ja, schattig hè? Ja, schattig. Ja, maar uh, ja, dat moest ook even gebeuren. En veel bekijks gehad in, het, in, het, ja. in de stad, in, de, in het dorp. Uh, stad moet je mij horen. Ja, nou, dat is leuk. En uh, we waren. Uh, ik heb woensdag ook gezongen en, in, en zaterdag. Dus uh, ik ben ook wel weer blij dat het klaar is hoor. Dat uh, ik kan niet anders zeggen. Wacht even. Jij praat over vroeger. Zij loopt nog in kledendracht. Wat gebeurt er eens? Ja. ja, dat gaat helemaal fout. Ze houdt niet van vroeger. Ze houdt niet over vroeger praten. Maar ze loopt wel in kleren, kleren van echt. Dat dus je denkt, hoe oud is dat nou weer, joh? Ja. Breng, eens naar de, breng dat eens een keer naar de kringloopwinkel. hè? Ja. Koop eens wat nieuws. Ja. Maar dat vind je dan wel weer leuk. Omdat, uh, ja, ik ja, vind het wel leuk, ook leuk om iets nieuws te kopen. Maar ik uh, okay. ja, wel wat. Een beetje de, echt de oude kerstsfeer van... Uh, Oké, okay, van, van Scrooge en zo. En... Uh, uh, ja. Goed, nou hoor geen enthousiasme. Jij bent gewoon weer van de door, door gaan in een, in een nieuwe kerst in de zwembroek op het strand. Heerlijk dames en heren. Nieuwe single van Santa Gold kan je hier ook verwachten op het zaterdagmorgen. Can't get enough of myself. I can't get enough. Ik wat ze maakt. Oh, zo lekker meer zoet. Can't get enough of myself. Die mensen die alleen geloven in het grote dikke ik. Ik ken ze niet hoor. Ik heb nooit van mensen die zichzelf zo geweldig vinden. Nooit van Nou, ik ken, nou. ik ken ze wel. Oké, okay, ik ken er ook één. Maar ik durf, ze, ik durf hun naam hier niet te noemen. Nee, ik ook niet. Wilco. Nee, ehm. Um, <laughs> ja. um, ja, de eigen grote dikke ik. Dit is dus de nieuwe single. Oh, kijk, er zijn alweer nieuwe foto's op ons Facebookpagina. Ja, ja. Mijn god, zeg een foto van mezelf. Hartstikke ja, idee. Een leuke pet zeg heb je op, maar, En je hebt een oorbel in, zie ik hier zo? Ja, het lijkt, lijkt of ik een oorbel in heb, ja. een <laughs> kunstgebied. Ja, ja. Ja, ja, een kunstgebied uh, ja, die een beetje scheef zit of zo. Geloof ik en het denk. Ik het ik tandje heb een lijkt dat een beetje los te Ja, oh. hartstikke idee. Nou goed, uh, als ik mezelf ook altijd weer terugzie, man, ga eens wat eten of zo. Nee, goed, dat ja. zal wel. Gaan we een jaaroverzichtje doen? Ja, ik zat afgelopen week wel een klein beetje terug te bladeren. Zeg maar wat heeft nou het meeste indruk op mij gemaakt? Buiten natuurlijk wat, uh, wat, wat uh, Willem-Alexander zo mooi zei. We onze angst niet weg te stoppen of te ontkennen. Dat we toch wel een beetje alles hadden van angst en zo. Angst? Ja. Ik weet het. Pas, pas op. op. Pas op, ja, pas dan toch op. Uh, ja, is er is heel veel, heel veel gebeurd: terroristen, ja. aanslagen. Ja, het begon natuurlijk al in januari met Charlie Hebdo. Was dat in januari? ja Dat is echt ja, dat bijna is, een jaar geleden dus. Dat is bijna een jaar geleden. En dat verbaasde me. Toen ik het las, toen dacht ik... Wel kort oh, is dat geleden. Zo, nee, ja. zo lang geleden. Ik had echt het gevoel dat het nog gisteren is. Oh, dus Daar blijf die... je dan wel bij natuurlijk, hè? Ah, ik had nou, juist het idee dat het nog veel langer geleden was. Dat het echt vorig jaar was. Hoeveel van die Facebook-icoontjes hebben we gehad dit jaar? Volgens mij echt heel veel. Van die homo-vlaggen en, en Charlie Hebdo en... Uh, Parijs en al die dingen die je over je profielfoto heen kon zetten. Oké. Okay. Oh, oh ja, om, om mee te leven met uh, de ja. slachtoffers. Ja, okay. nou, ja, en pas alleen natuurlijk weer in Parijs de aanslag, in uh, de Bataclan, met onder andere met uh, de, de, de band natuurlijk uh, uh, Queen of the... Nee, niet Queen of the Stone, Age, maar... Uh, uh, hoe heet die band nou ook alweer? Ja, precies. Uh, eens is het dead metal. Die, ja. Ja, ah, ja. Die, ja, ja, ja. ja, dat is ook nog weer. Uh... En er waren nog meer aanslagen. Ook in Tunesië nog. Ja. Een paar keer in een vliegtuig naar beneden gehaald. Turkije die uh, Rusland lastig viel. Uh, omdat Turkije vond dat Rusland hun weer lastig viel. En uiteindelijk twee straaljagers neergehaald. één piloot neergeschoten. Ook dat soort ellende. Ja, en natuurlijk de tevendeel. De tevendeal. Dat was ja, natuurlijk ook een dingetje dit jaar. Het gesprek van de dag. Ja, dat was echt een gesprek van de dag. Onze conclusie is dat het geen fair deal is geweest. Nee, precies. Maar ze hadden geen idee waar het over gaat. Ze hebben gewoon maar een beetje gekeken. Ze hebben ook geen idee wat ze ervoor terug hebben gekregen. Ook zoiets. Dus eigenlijk het onderzoek was een beetje een, een nat vingerwerk. Ja, dus uh, hoe, het onder het, hoe het onder zit. We horen het ooit wel eens. En verder, uh, Jolande, jij zit nog steeds te zoeken. Wat is jou ja, nou een beetje ik... bijgebleven afgelopen jaar? Voor mij? Afgelopen jaar? Ja. Nou ja, toch wel dat hoeveel vluchtelingen hier binnengekomen zijn en alles. Dat, uh, ja. En dat wij natuurlijk zelf in Zandvoort toen... Uh, het was gewoon, achteraf is het een enorme mega uh, warme happening geworden. Maar uh, dat ze in het begin het allemaal heel eng vonden. En ik ben ook heel benieuwd hoe het nu uh, straks dit nieuwe jaar gaat worden. Als wij dus... Uh, ja, in het plantinghuis geloof Ja, in ja, het plantinghuis. Als Planting wij daar ga. dus inderdaad uh, mensen gaan huisvesten. Ja. Voor langere tijd. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat. En daar ja. waren mensen afgelopen dinsdag, was daar een lezing geloof ik, was het dinsdag. In afgelopen ja. weken uh, waren, waren, uh, waren, uh, waren ze aan het uitleggen hoe het nou precies, wat precies gaat gebeuren. Heel veel mensen waren het wel bang dat een, een... Ja, dat klinkt ook wel zo kapitalistisch ook hè. Zo voor, uh, denk zo lekker aan mezelf. Ja, straks gaat mijn huis in waarde omlaag. En ze zijn natuurlijk bang dat heel veel mannen alleen naar naartoe komen... En die zich gaan vervelen en dan vrouwen gaan lastigvallen. Dat is ook nog wel iets ja. wat erin zit. Nou ja, in zomers hebben ze het natuurlijk helemaal leuk. Want al die vrouwen op het strand, die daar al liggen... Ja. Dat is gewoon heel, heel spannend. Dus, uh, nou ja. Maar ja, uh, maar ja, weet je, ik heb laatst zitten kijken... want uh, op een gemeentelijke site kon je ook zien... hoeveel mensen er uh, de afgelopen jaren in, ne in Nederland gekomen zijn. Het yeah. was iets van 51.000... Uh, maar dat er gewoon in 1993 waren... Het er, 90, 95, meer, ja, ja. Ja, ja, ja. En denk ik van, nou ja, blijkbaar zijn die allemaal weer terug naar het land van herkomst. Of ze zijn verder getrokken. Of, weet je, zoals ook, zeker met Joegoslavië, die oorlog. Zijn, na de hand zijn heel veel mensen gewoon weer teruggegaan. Ja. En misschien dat over uh, een jaar of twee, drie, dat het allemaal de situatie daar weer rustig geworden is. Dan gaan ze ook graag, volgens mij, graag weer terug dan. Dat zeggen ze nu, hè? Maar uiteindelijk, als je hier geworteld bent, dan ga je ja, niet terug. Ja, het ligt eraan hoe lang het gaat duren. Als ja. het nu twintig jaar duurt... Ja, dan, wordt het ja, dan, dan, een verhaal. dan blijven ze met z'n allen hier. Ja. Dat is logisch, want je hebt hier een bestaan opgebouwd. Als ja. het nu over drie jaar veilig is, ja, dan denken al die mensen... Ja, dan gaan ze maar, toch weer terug. Ja. Me toch terug want daar, daar heb ik een goede baan daar en, alles. Een en hier ja. ben ik een beetje schoonmaker. Ja. Dus nou ja, Ik hoop gewoon dat het voor allemaal gewoon goed afloopt. Bedoel, we moeten ook wel positief proberen te denken. Positief blijven denken. En natuurlijk heeft de media hier een heel groot aandeel in... Hè? Je hebt er toch, weten, toch wel iets groots van gemaakt. Terwijl in de jaren negentig was dat nog niet zo... Uh, uh, zo, zo wijd. Niet zo Hef, wijd. Dan had je dat hele internet toch niet zo? Nee. Dat, uh, en dan had je geen uh, had ja, Twitter. Hadden jullie geen iPhone? Nee. In overleefden Ja, dat is ongelooflijk. Ik weet het ook <laughs> niet. Als ik dan terugdenk. Uh, bizar oh. ik gewoon. Goed. Tijd voor weer een kerstplaat. That was the worst Christmas ever. Sufjan Stevens. <coughs> Sufjan Stevens heet het. Wil dat, uh, wil dat kerstkoor in de achtergrond even weggaan, jongens? Ouzag. Die ja, vallen dat is ons lastig tijdens het programma. Ja. Jezus, alleen de ja, ja. Iedereen was toch weg en zij stond maar nog te zingen. Goed, uh, Sufjan Stevens dus. En That Was The Worst Christmas Ever. Nieuws! Oh. Zond oh, is het idee. Nou, als we het toch over koor hebben, afgelopen, zo, nou, afgelopen zondag. Vorige week zondag hebben ze opgetreden. De, de zangvereniging Maastrechter Staar. Ben jij er geweest of niet? Maastrechter Staar. Ik kom gewoon uit Maastricht. Maar, nou, oh, zo moet dat nee, ik ben niet geweest. Nee, nou, je was zeker te laat. Was helemaal uitverkocht. Ja, ja, ja, ja, ze hebben zelfs een grotere deur. kerk voor uh, laten neerzetten, geloof ik, dat ik begrepen. Ze hebben gewoon een, een andere kerk erin gezet ja. met meer ruimte. Ja. Met meer ruimte eh, en honderden zangers zijn uh, eraan voorbij getrokken. Ingevlogen. En, oh man, dat was een spektakel geworden. En ze waren ook heel blij dat ze in Zandvoort mochten optreden. Dus, uh, ja, nou, ja dat weet vind, ik wel... vind ik wel bijzonder. Ja. Nou, andere nieuwsfeitjes uit Zandvoort zijn... Ja, uh, als je... Uh... Zo. Zo. Ja, als je een beetje de winter mist, ja? dan uh, kun je uh, naar Pluspunt toe. Ja? Daar is namelijk een expositie van uh, de, uh, schilder, uh, de kunstenaarsvereniging BKZ. Ja? Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Wacht, ja. even, ik ga me ja. eerst even inlezen, want het ja, is gewoon nergens op. Okay. Heel ik zie dat er vandaag om 1 uh, uur. Ja? Kan je bij, bij Vogelszang even een kerstmaaltijd uh, eraf maken? Kerstra, maaltijd ja, en afwanderen. Ho we hopen natuurlijk op een winterlandschap. Maar met de huidige klimaatopwarming lijkt dat eerder op een vroege lente. De damherten zijn in de winter vaak zichtbaar in grote groepen. En het gebied kent ook vele winterse vogelsoorten. En uh, vandaag is dus om één uur. Vanaf de ingang Oase, Eerste Leiweg 9 in de Vogelzang, kan je dus gaan lopen. En als je slim bent, laat je iemand je daar afzetten. En dan wandel je gewoon lekker tot zandvoort. Kijk. En ik heb ook van de vriendin gehoord dat er een hele speciale lijster er was gesignaleerd. En uh, ze heeft hem zelf... Een lijster? Ja. Leister. Of, uh, is dat? I, I, I, en hoe maak je die klaar dan? Is dat met een speciaal sausje? Ja, ik denk het wel. Ik okay. heb nog een heel goed recept voor een lekker cognac sausje Oké. Okay. Ja, dat hoorde dat ik. Met een hertenbiefstuk erbij. Nou, helemaal compleet. Je kon je lekker afwisselen? Nee, ja. want het is... Nee, sorry. Het is de zwartbuikwaterspreel. Oh. schijnt vrij Oh, snel je maakt ons zelf. weer blij met een dode mus. Ja. ja. <laughs> een zwartbuikwaterspreel. Het nou, is dus... Uh, die is dus gespot. En een uh, vriend hey. van mij heeft hem ook gespot. En uh... hey, hoe vang je die dan? Hoe hey, vang je hoe die dan? niet Ja, die schijnen echt heel mooi te klinken hier Zwart buikwaterspeel. Ik ga oh. even opzoeken hoe die eruit ziet. Ik snap het. Uh, ja. Ik begrijp er helemaal niks van eerst. Ja, ik, ik heb mijn berichtje even wat beter ingelezen. Sorry. Ja. Uh, Yvonne Schorrel die gaat uh, exporteren. Exp Poseren, poseren in, uh, waarom kies ik nou weer moeilijke woorden, ja. uh, bij, uh, bij Pluspunt. Ja. En het leuke is, al de schilderijen kun je ook, uh, ze heeft er ook anders van laten maken. Ja. En dan kun je ze dus ook, als je ze mooi vindt, zeg maar goedkoop mee naar huis nemen. Je kan ja. ze ook kopen natuurlijk. En ja, het schilderij wat erbij staat, dat, uh, dat past wel in de tijd. Het zijn allemaal uh, mensen die aan het schaatsen zijn, Oh, op natuurreis. Dus ja, dat is wel iets, dat moet je wel aan je wand hebben, want. In het echt ga je het nooit meer zien. Nee, dat is echt klaar. Dan moet je echt op, uh, op vakantie gaan naar een koud oort om te kunnen Maar nou, We ja. <laughs> zijn er ook niet meer zoveel momenteel. Uh, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. <laughs> ik heb dus hier de foto van de zwartbuikwater. We oh, zet, zet hem even maar, op. Uh, <coughs> uh, dit, is echt, <coughs> dit is heel veel werk en je hebt weinig kluiver aan volgens mij. Ja. Ja, dat, uh, ik zat er niet maar, aan beginnen. En, en, uh, je ziet hij ziet er heel mooi uit trouwens. Hij heeft een witte buik. Ja, klopt. Ja, buik. ja, maar de, de onder. Maar wacht de onder. even. Uit... Het is meer zijn nek. Ja, maar die is bruin. Maar ik vind het een rare foto. Maar wacht even, deze vogel was nog nooit in Nederland gesignaleerd. Nee, Het nu, nu is komt wel. behoorlijk nieuw, ja. Is dat wel de bedoeling dat hij hier dan nou rond gaat vliegen? Ja, ja weet je, ze gaan, gewoon, uh, ze gaan gewoon trekken. Het zijn vluchtelingen. Ja, maar, ja, ja dat wilde ik net zeggen. Lekker hoor, Dat Kom er nog wel hier naartoe. Nou, het is helemaal donker. Een mengeling van alles en nog wat. Nou, als we het er toch over hebben, afgelopen maandag in het theater De Krocht, we hadden het er eerder al over, hebben ze gepraat over het plantinghuis dat in de Kostverlorenstraat staat... en daar willen ze natuurlijk permanent... in ieder geval twee jaar uh, vluchtelingen gaan opvangen. Uh, in het begin hadden dus nou ja, mooi gebaar, weet je wel. Maar dat was heel kort. Dat was geloof ik bij elkaar tien dagen. Dat is wat anders dan twee jaar. En er waren toch wel een aantal mensen... die waren er niet zo heel erg blij mee. Dat zeiden, ja, de waarde van ons huis gaat omlaag. En dat uh, liep bijna uit de hand... Ja. Uh, en uh, uiteindelijk uh, uh, mevrouw mevrouw heeft dat in goede banen geleid. Uh, zelfs de mensen die er wel voor waren kregen bijna geen ruimte om te spreken. Dus het is, het is er heftig aan toegegaan. Nee. Uh, en wie er komen en wat er komen of er gezinnen komen is nog niet helemaal duidelijk. Dus, uh, strek, ik denk dat het wel uh, als leuk daar is in als het gezinnen zijn. Gewoon. Uh, ja, natuurlijk, logisch. Ja? Uh, gezinnen, dan heb je nog wat voor elkaar te zorgen. Maar als je alleen bent, oh, ja. wat de fuck, man, ik ga me vervelen. Mag ik er nog één doen? Ja hoor. Op 17 december heeft groep 8 van de Nicolas School. Wederom de kerstpakketten uitgedeeld in het huis in de duinen. Het waren weer hele mooie momenten tussen jong en oud, toch? Ja. tranen kwamen maar bij de bewoners aan te pas. En het bijzonder was wel om, om te zien hoe de kinderen daarmee omgingen. Het scheen heel volwassen en meelevend geweest te zijn. En uh, de dinsdag uh, vooraf hadden de leerlingen al kennis gemaakt met de bewoners. Want die hebben toen samen kerstkranten gemaakt. Oh ja. Ik vind het gewoon heel goed om inderdaad die kinderen te laten zien van kijk. Ja. Ooit hoor je ook zo oud. En uh, ga met respect met elkaar om. Nou ja, over, een gewoon, elkaar. over een tijdje moet je daar vrijwilligerswerk doen. Ja, verplicht. Oh, dat dus we dan vast ook een beetje aan elkaar. Die kant gaan we gewoon op. Goed, ja. tot zover. Dat is altijd voor berichten. Nog, nog één vraagje. Ja, mag, nee, wat? wat? Nog één vraagje. Was het bedoeling dat die cake mee naar huis ging terug? Uh, nee hoor, mag helemaal op. Okay. Dat heb ik hem nee, meegenomen. Dan, dan het... ja, hoor. En dat is heel licht verteerbaar, hè? Dat is heel ons, licht verteerbaar. Je voelt snee... bijna niks in je buik. Een ja. cineetje extra is helemaal niet juist geworden. Tweede kerstmorgen. Goedemorgen. Fijn dat u erbij bent. The Reflex En Tangled Offweed Ik voel alleen maar liefde op, hé. Yeah. In love. Sorry. Sorry. Oh, oh, wacht. ik toch, het is echt bijna een porno gehad? Dat wist ik helemaal niet, joh. En het was natuurlijk de reflets hier in de zaterdagmorgen Kwart voor negen. Tweede kerstdag. Wij zitten hier gewoon radio te maken. Straks naar tien. Ook goede mijn gezantwoord. Live vanuit El Hoogland. Ik ga er straks nog even naartoe. Dus even kijken. Even mijn collega's weer ontmoet. In plaats van dat ik uh, weer uh, zo in uh, anonimiteit richting Alkmaar rij. Waar niemand me op straat herkent. Ik heb nu ook, sinds kort heb ik een pet op. Zo. Ja. Niemand herkent me ook niemand. Het is denkt, wel hier. handig, die pet inderdaad. Pet zo. Hij staat je wel heel stoer. Ja. Een Kerst, kerstpet. Dus, ik zeg, afgelopen week, was het was vorige week zaterdag geloof ik. Wie had daar nou zo'n zo t-shirt aan, wat stond er ook weer op? Ik? Nee, nee. Wie, had, uh, wie was dat nou? zeg iemand met een t-shirt er stond op iets dat is begonnen met kalkoen, uh, ren ja, voor je was, leven uh, Albert Jan Albert Jan was natuurlijk ja die had het, die, en nou ja. uh, Robert laatst ook zijn t-shirt aan krijg wordt er nou weer een foto van me gemaakt zeg, nou, ja, je, als jij gewoon ongedwongen bent dan zie je er veel beter uit oh ja dat, dat is altijd lastig om ongedwongen op de foto te gaan dan moet je me echt verrassen en dan zie ik die foto's later terug dacht ik Jezus, ik voel me ja. zo jong hoe kan dat nou die foto's kloppen toch helemaal niet <laughs> ja. nou ja over foto's onnodige Ik vind het een beetje stroom. vervelend dat ik je ogen niet kan zien nee dat is wel leuk hè? ik zou omhoog Gaat niet zo. Maar uh, uh, ik was gisteren of zo was ik bij het Klimduin in Schorro. Misschien ken je het niet zo'n hele grote ja, duin ja. die omhoog loopt. die kan je naar beneden rennen. ik kom er volgens mij al twintig jaar of zoiets. En uh, ik was daar samen met mijn zoon en zijn vriendje. En ik was daar gewoon een beetje aan het filmen. Ik denk het is leuk voor later. Weet je wel. ik film het. met daarmee sukkelige dingen. En dan kijk je het later terug en je denkt van nou. Surf, maar als je dan tien jaar later nog een keer kijkt dan vind je het leuk, dus nu was ik weer aan het filmen en er waren twee dames, twee meisjes 15, 16, waren heel balblorig aan het doen, heel melotig, en ik was dat zo tussendoor een beetje aan het filmen, ik denk leuke combinatie geef het, meneer, meneer u had mij net gefilmd hè meneer uh, ja, dat vind ik toch niet zo leuk hoor Zeg, maar als u 1000 euro geeft, dan vind ik dat wel goed. Nee, okay. dat, dat, waarom doet u dat? Natuurlijk. Ik zeg, ah, joh, ik heb jou niet zo, ik, uh, zo speciaal gefilmd. Ja, ik heb gefilmd met mijn zoon die er toevallig langs liep. Ik denk, dat is wel leuk. Nou, dat heb ik liever niet hoor. Ik zeg, joh, de meest stomme dingen staan op internet. Dit komt niet eens op internet. Nee, ik heb het toch liever dat u het wist. Ik zeg, nou oké, okay, dan wist ik het. Jezus, wat een grootheidswaanzin. De vraag, heb je het ook gewist? Ik heb het ook gewist. Oh, maar ik kan natuurlijk een speciaal knopje, kan ik het weer terughalen, hé? Oh, goed idee. En je gaat het extra op internet en gaan achterhalen wie er is. En dan ga ik oh. er ook zetten. Dat zal er leren. Ja, ik zal er leren. Ja. Wat oh, De Die, mensen die, zien, die de meest... mensen die het zien, die, uh, dat zal er leren. Ja, ja het, de meest stomme dingen gewoon, die, die komen op internet. Vervolg, pas geleden zag ik een filmpje. Nou, goedemorgen, ik ben wat later uit bed vandaan. Ik ga vandaag laten zien hoe ik een melkpak openmaak. Blijf erbij. Nou, kijk, zo doe ik dat. Maak ik hem open. Nou, als je het filmpje leuk vindt, lijk je me even even onderaan. En kijk ook even naar het filmpje dat ik de kaasschaaf uh, hanteer. Hanteer, ja, ja. ja wel. De kaasschaaf-methode. Ja, ah, ja, ja. Ach, die kennen ach, we wel. wel. Ja, die kennen we wel. Die wordt vaak gebruikt, ja. hier in Nederland. Uh, goed. Ik heb hier een top 10. Dus geleuk, oh, is Leuk van de 10 meest onnodige telefoontjes naar het alarmnummer. Want die wordt dus nu gepubliceerd door de politie in Londen. Ja, mag en, dat wel? Ja, maar ja, ze worden er helemaal gek van. Ja. Ze worden dus per jaar... Of kijk hoor... Meer dan 4,5 miljoen telefoontjes via 999. Yeah? En het nummer 101 voor niet-voeteisende zaken. Maar dat ook een vrouw gebeld. Yeah? Dan zegt van: uh, wat, wat zei ze nou? Ja, die klaagde over een clown. Een clown die natuurlijk. Die yeah? vijf Britse ponden vroeg voor een ballon. Terwijl de andere clowns in de Britse hoofdstad <lacht> veel schappelijk een prijs hanteerden. Ja, fuck. Dat is terecht. Ja. En, en ook uh, een vrouw die had een koude kebab gekocht. en die kreeg geen nieuwe van de zaak, weet je wel. En de mensen die hun vliegtuig dreigen te missen... dat ze zich verslapen hadden en hopen dat de agenten hen naar het vliegtuig konden brengen. <laughs> ja, ik vind hem wel leuk. Ja, clown hè? Oh, ja. run, oh die clown, ja, van iets. En, en ook een man wiens geldstuk scheldstuk vast zat in de wasmachine bij de plaatselijke wasseretten ja. en hoopte dat de politie deze kon terughalen. <laughs> dat is wel heel erg, heel erg. Ja, ik ben heel belangrijk. Iedereen is er om mij te helpen. Ja, deze is ook mooi. Een mooie vrouw die het alarmnummer belde... om te zeggen dat er mannen bij haar thuis waren en die wilde haar meenemen. En het bleek dus te gaan een politieagenten die haar wilde arresteren. Ah, ah, ah, ah, ah. <laughs> die is ja, die is wel heel mooi. Nou, ja. uh, Marcus, <totstuken> heb jij nog iets of gaan we door? Hier, hier kan ik niet meer over. Dan. Nee, je gaat wel kunnen. Tuurlijk, tuurlijk politie. Het met ja. de politie. Ja, natuurlijk. Oh, geweld zal worden. Er zijn die twee mannen. Die vallen me lastig. Oh, oh, oh, oh. De kerstplaatjes zijn niet van de lucht, hè? Wat verdorie, zeg nou weer eentje. Een lousy connection. Slechte verbinding. Is dat tegenwoordig nou zo? Of moet je nog steeds inbellen, weet je, op de internet? Als het daarom nog eens tijden. Furman. I'm hey. Berman. Ik vind hem al een, een kerstplaat. Lousy Connection. Oh ja, zo'n slechte verbinding. Ik ken het toch wel. Wacht even hoor. Dat ben ik wel vroeger, weet je wel. Had je bij de, de, de bouwmarkt zo'n cd'tje. En dan kon je inbellen met zonet. Oh, what the fuck. Maar dat duurde lang gewoon. Long. En dan even denk van, heb ik nou, heb ik nou verbinding? Ik doe het nog een keer. Ga, ga eens van het internet af. Ik moet even bellen. Ja, jezus. Ik probeer de hele avond op te bellen. Zet je op internet of zo? Ja, klopt. Nou, ik heb echt hele belangrijke dingen met jou te uh, bespreken. Dat waren nog eens tijden. Dan heb ik het over jaren negentig volgens mij, dat ik zo'n cd'tje haalde. Ik had me zo goed herinneren. Zo'n zwart cd'tje was, die kon je uitklappen. En er zat een geel cd'tje in. Zo'n zwart cd. Hoezien, ja, jij is uh, ja, ja, voor je tijd. Nee, nee, ik heb dat nog meegemaakt. Wel? Ja. Was het later dan uh, jaren negentig? Nou, dan heb je er zeker nog vloer gevonden tussen de, tussen de boeken nee, bij jou? ouders nee, in de ja, ik denk eind jaren negentig dat het was. Ja, dat klopt. Nou, dan was je er vroeg bij. Ja, we ja, was er vroeg bij. Echt onze internetfreak. Uh, ja, en als Goed. we het toch over internet hebben. Ja. Uh, de Beatles. Er is nieuws over de Beatles. Ook oh, nieuws over de Beatles. Wat leuk. Uh, de Beatles die uh, hebben nu eindelijk uh, hun, uh, hun albums op Spotify en uh, alle streaming, andere streamingdiensten uh, gezet. Ja. Yeah. En dat is uh, ja, heel wat. De, de Beatles die zijn uh, niet erg uh, van de moderne techniek. Nee, Als we het daar maar op houden. Ja. Uh, uh, pas in 2010 wilden ze hun nummers uh, in de Apple Store uh, ja, hebben. Maar dat heeft ook te maken met de naam Apple. Hè? Dat er vroeger zaten ze op het label Apple. Dat is uiteindelijk failliet gegaan. En toen had uh, Steve Jobs ook beloofd. Ik zal geen muziek Apple. Je mag het, de naam gebruiken. Maar dan moet je geen muziek van de Beatles gaan verkopen. Nou, dat heeft heel lang geduurd. Dat uiteindelijk ja, zijn ze toch over, uh, over stag gegaan. En mogen ze het wel verkopen. Het had te maken vooral met die naam Apple. Oké. Okay. En, uh, nou ja, goed. Ja, vertel verder. Nou ja, dat, dat, dat eigenlijk. Oké, okay. ja, de verhalen uh... over de Beatles houden nooit op. Precies. Nou ja, <laughs> het is natuurlijk Adele en uh, Taylor Swift en uh, al die uh, yeah. artiesten die je toch niet wil horen. Die zeggen allemaal, nee, wij gaan niet op, uh, op Spot Spotify. Spotify. Nee, geld krijgen geld. Te weinig, We verdienen daarmee te weinig. Of zo, zoiets dergelijks. Ja, en de Beatles hebben toch al genoeg geld verdiend. Althans, wat is er nog over van de Beatles? En alle rechten liggen bij Michael Jackson. Ja, die is dood. Nou, lekker dan. Waar zijn al die rechten van de Beatles-nummers dan nu terechtgekomen? Dat vraag je af. Ja, dat is een familie. Ja. De familie? Wat die familie dan? Oh, ja, natuurlijk. De Jackson zelf. Dat was een heel nest. Oh, Oké, okay. nou goed. Kan ik nog vertellen dat uh, de Beatles in 1963 gingen naar Amerika... en daar kwam voor het eerst... ja, wel in 1963 op deze dag dus... I Wanna Hold Your Hand uit. I Wanna Hold Your Hand. Ja, hoor. I wanna hold your hand. Alleen maar hand vasthouden, nou, dat vind ik niet erg. Goed, straks nog meer dingen die gebeurden op 26 december door de jaren heen. Nee, nee, nee, wacht even. Ik zal de plaat even terugzetten, dus dus, dat is mijn pus. Zo is het. Straks nog meer overzicht dus van 26 december. Tweede kerstdag vandaag. Goedemorgen, hier toebak Leeg. En straks zit hier goede morgens antwoord. Ook gewoon op de zender, dames en heren. Zo hoort het gewoon. Dit is Wolf Ellis, En Freezy. De laatste ze uitgebracht hebben. En it's freezy nou, het is niet freezy. Het is vreselijk warm voor een tijd van het jaar. De, de, en het is weer een akkoor gesneupeld. Uh, dus uh, ja, en, uh, sommige mensen die zeggen... van, nou, we moeten echt stoppen nu, het klimaat. Uh, ja, het moet echt gaan veranderen. En er zijn nog steeds wetenschappers die zeggen van... nee hoor, vindt het eigenlijk een beetje onzin. Natuurlijk gaan we, wordt het allemaal wat warm. Het water komt wat omhoog. Maar ja, goed, dan kunnen de dijk toch gewoon Al die onnodige paniek. Het zijn weer gewoon de bepaalde ministers bepaalde soort mensen die nu lobbyen... die zeggen van ja, het milieu is heel erg belangrijk... terwijl er misschien wel... er zijn heel andere dingen veel belangrijker... de vluchtelingen zijn veel belangrijker... in plaats van het milieu zoveel aandacht te geven. Er zijn echt van die mensen... en ik heb zoiets... Ja, begin ik ook te twijfelen aan mezelf... is het dan niet zo erg? Nou, ja, maar, mij wel. Uh, nee, maar ik vind uh, altijd het ding van... er zijn ergere dingen, ja... dat, dat, dat, dat is net zoiets als dat je... Uh, ja, ik heb niks te eten... maar uh, vandaag... Want nee. ik, uh, ik heb geen geld om iets te eten te kopen... Ja, dat is niet zo erg, want er zijn verder ver weg zijn er mensen die helemaal nooit te eten hebben. Ja, dan denk ik, ja. ja, ja alles moet je in de context plaatsen. Is allemaal dat is relatief. Ja, allemaal relatief, ja. het ga je toch gewoon dood, dan ben je van alles af. Ja. Dat is ook een manier. Nou goed, straks nog het overzicht wat er allemaal gebeurde door die jaren heen. We gaan dan weer op naar het nieuws van 9 uh, uur naar 9 uur, uh, zullen we eens even zien. En uh, ja, misschien horen we nog even schokkende nieuws. We de het niet op keer, toch? Ja, we gaan even horen. We gaan even we horen. We gaan naar het nieuws luisteren. Ook de, oh. gaan, gaan we naar het nieuws luisteren? Ja. ja dus wanneer doen we dat? Weet ik ook niet. We nou, gaan het vandaag doen. We gaan het doen. Goed. We spreken je zo in het tweede gedeelte van dit radioprogramma bij Toebakleeft. Leeft. FM wenst jullie allemaal fijne dagen en...